Kasper Meijer met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk zijn drie Iraanse mannen aangeklaagd voor spionage voor Iran. Ze moeten vandaag voor de rechter komen. Een van hen wordt verdacht van een vooronderzoek met als doel ernstig geweld te plegen tegen iemand in het VK. Het drietal werd twee weken geleden opgepakt op dezelfde dag dat vijf andere Iraanse mannen werden aangehouden in een ander terrorismeonderzoek. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om enkele van de grootste operaties tegen staatsdreiging en terrorisme in de afgelopen jaren. In Tilburg is een automobilist aangehouden die twee fietsers schepte. Hij reed door rood. Tegen de politie zei hij dat hij met de instellingen van zijn auto bezig was. De twee fietsers van 15 en 18 liggen ernstig gewond in het ziekenhuis. Bij de nieuwe grootschalige aanvallen van Israël op de Gazastrook zijn sinds afgelopen nacht 58 Palestijnen gedood. Het leger voert naar eigen zeggen de druk op om gijzelaars vrij te krijgen en Hamas te verslaan. Sinds donderdag staat het dodental boven de 300. Naast de bombardementen komt er al 75 dagen geen enkele noodhulp de Gazastrook in door de Israëlische blokkade vn mensenrechtenchef Volker Turk veroordeelt het Israëlisch geweld en zegt dat de werkwijze neerkomt op ex-etnische zuivering. De herstelwerkzaamheden van het verstopte riool in Deventer gaan nog tot in de middag duren. De gemeente spreekt van een complex probleem. Gisteren kwamen bij werkzaamheden aan een belangrijke persleiding beton in het riool terecht... Aan de zuidkant van Deventer hebben 9000 huishoudens, bedrijven en instellingen de oproep gekregen... om zo min mogelijk door te trekken of de vaatwasser of de wasmachine te gebruiken. Denkwagens voeren het rioolwater af om te voorkomen dat vuil water in vijvers en sloten terechtkomt. Het weer op veel plaatsen zon, ook wat bewolking. Het is 18 tot 21 graden. Morgen zon, ook een enkele bui bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Thank you Je kent gewoon praten, toch? Ja, dat weet ik. Maar... Nou, Vertel, zeg het eens. Ik heb een ruzie gehad met mijn vrouw. Oké. Okay. Alweer. Ja. Maar ik heb wel heftig maat. Heftig, ja? Schepen slaan toe. Ja, oh. ah, nee, dat is klote. Je zei tegen mij, ik een maand geen contact. Ja, dat is misschien ook beter. Een beetje, maar Je hebt rust. Geen bekvechten zo. Ja. Nou, ik heb het al moeilijk op dit moment. Snap ik. Op dit moment. hoe is op dit moment dan? Morgen is die maand voorbij.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 Left from you, left from you, left from you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 Dezelfde achternaam. Het is familie. <racht> maar Katrien Duk ligt gewoon achter zijn rug om gewoon te batsen met de neef van Donald Duk. En dan vinden we wel een gezonde gezinssituatie. <racht> Dit verzinnen ze in Volendam niet eens.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 Ja, al, al twee maanden niet en meer. En het dieptepunt was gewoon dat zij me aankijken. En zei: Ronald, eigenlijk voel je niet meer aan als een geliefde, maar meer als een soort broer. Nou, dan is het klaar hoor maar je seksleven. Dan is het. Houden we en een groeten.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 naar Nederland en zeiden: Oh, mijn beste, dan ben je zo bij mijn vriezerlandmaatschappij. Oh, we zijn helemaal klaar. Hè? En zei, Ja, maar jij mag die camera houden. Mocht zij die camera houden? Zei, ja, ik wil die camera niet meer. Dan dacht ze, ja, dan ga ik me onderverhuren. Ging ze hem onderverhuren. En toen heeft ze hem eerst onderverhuren. aan een meisje was een heel raar meisje. was een meisje die was op een gegeven moment heel, heel lang bij die overgeheugens steden. Maar dan was los van die overgeheugens. Die ging totaal door het licht. Die ging zuipen, snuiven, spuiten. Kon je verkoopmarkt station. Schrikkelijk. <lacht> dat is één grote tering zo. Dus die, die kamer was zo'n tering zo dat ik meisje zei: Ja, ze moet uit. Er zitten ratten, kakkerwakken, konijnen en een grote tering zijn. Muizen zaten er ook. En dan zei Ja, je moet uit. En meisje ging de en Toen stond de kamer weer leeg. Dat de moet doen. Dat ik zet mijn broer erin, want dat broer die was op een gegeven moment vanuit de kleine dorp naar de Grote Stad gaan, maar die hoorde helemaal niet thuis in de Grote Stad, die hoorde helemaal niet thuis in de Grote Stad, je die hadden ze van ja, gaan naar de Grote Stad, na een week ook wel terug, maar ja, te trots! En eh... Uh... Enfin, en vond, dacht de dag dacht ik meisje, ga ik met een smoes vragen of je zo lang op die kabel pas. en dan blijft het lekker. Dus voelde, ja, ben je lang op mijn kabel? Ja, maar moet je wel weer terug. En uh... Toen zat hij wel op die kamer, in elk geval, Toen ging hij uh, op die kamer ging hij cursussen doen, had hij grote plannen, dirigent worden, dit en dat. Dus hij zit eigenlijk in de meubelfabriek en bij maar dat maakt niet uit, dat is ook belangrijk. Uh, maar in elk geval, van die jongen kreeg ik dus laatst een uh, telegram. En dan schreef hij een, uh, ik kan ook dansen. Dus dan denk ik, wat lullen ze dan? Weet je wel? <applaus> Kijk. Wij, uh, wij doen niet onder voor onze gekleurde medemens. Totaal niet. Het is alleen sport. Oké. Okay.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 Just a waiter in a fancy bar From dawn to late at night He's working hard But when he's dreaming He dreams of sunny Spain Because it has only pouring rain I Remember siestas in the cool, cool shade The fiestas were so hot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 Ja, Kijk, het, het is, u als militaire moet er vanaf weten. Als ik, als ik uh, uh, vroeger uh, uh, een landmijn op ga staan en ik, ik zeg tegen mijn, mijn andere, laat die daar in de buurt lopen. ik ga ja, ja, ja, ja, ja, bespaar me eventjes dat oud-militaristische gebrabbel zeg, ik ben uh, ex dus wat dat betreft. Nou, nou, um, even wat anders. Zou ik bij u een doos of 40 kunnen stallen in de gang? Nee, dank je lekker. Hou of niet voor niks. Nee, ik moet die rationeel niet hebben. In de gang, eventjes. Nee. nee. Kleed eroverheen niemand die het ziet.